9 uur door Almegens met het NOS-journaal. Er komt voorlopig geen Elfstedentocht. Het ijs is nog te slecht, zei voorzitter Wiebe Wieling... van de vereniging de Friese Elfsteden vanavond in Leeuwarden. De 22 rajonhoofden waren unaniem over deze beslissing. In de afgelopen 24 uur is het ijs op een paar plaatsen zelfs iets dunner geworden... vanwege het warmer geworden water. De vereiste 15 centimeter ijs wordt op bijna geen enkele plek gehaald. Ook op de alternatieve routes is het ijs te dun... Wieling bedankte alle vrijwilligers die zich drie dagen lang hebben ingezet... om het ijs sneeuwvrij te maken. De rionhoofden komen voorlopig niet meer bij elkaar. Prinses Maxima heeft geazeld of ze vanmiddag de Machiavelli-prijs in ontvangst moest nemen. De jury vond dat ze de steun voor de monarchie als symbool voor nationale eenheid heeft verstevigd. Voor prinses Maxima klonk die verwijzing naar het symbool van nationale eenheid... bijna als een onaangename uitnodiging om het nog een keer over de Nederlandse identiteit te hebben... In haar dankwoord zei ze dat het onderwerp haar zeer boeit, maar dat ze weet dat dat koekje bij de thee zwaar op de maag kan vallen. De prinses kreeg de Machiavelli-prijs voor, wat de jury noemt, haar uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten. Fabio Capello is opgestapt als bondscoach van Engeland. De Italiaan is het niet eens met het besluit van de Engelse Voetbalbond om speler John Terry het aanvoerderschap te ontnemen. Er loopt een onderzoek naar Terry vanwege mogelijk racistische uitlatingen. Vanavond vergaderde Capello met het bestuur. Na afloop van het gesprek maakte de bond bekend dat Capello zijn functie neerlegt. In de Eredivisie heeft AZ de inhaalwedstrijd tegen ADO Den Haag met 6-0 gewonnen. De grote man bij de Alkmaarders was Charleston Benchchop, die drie keer scoorde in Den Haag. In de slotfase scoorde de Amerikaan Altidor ook nog twee keer voor AZ. De wedstrijd was dit weekend wegens de vorst afgelast. Door de overwinning stijgt AZ naar de tweede plaats op de ranglijst op één punt van PSV. Het weer vannacht wisselen bewolkt. minimumtemperatuur min 8 graden. Morgen vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Vrijdag en zaterdag blijft het koud. Zondag dan gaat het dooien. Dit was het NMS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderloo en de Afrit-Schaarsbergen 4 kilometer. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Het gebeurde al rond een uur of half vijf. En sinds die tijd is de A50 dicht bij de Afritschaarsbergen. De file is wel wat korter geworden, maar de weg is zeker nog een uur dicht. Dus het loont wel om om te rijden. Vanaf Apeldoorn, Kandart, via Barneveld en Ede. Over de A1, A30 en de A12. Dit is Radio 1. Het ijs. Van alle kanten. Robert Weder. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Goedenavond. Ja, grote teleurstelling bij veel mensen. De Elfstedentocht gaat dus niet door. We spreken straks een aantal marathonschaatsers. Erben Wennemars hopen we ook uh, nog even te spreken. Die komt hier naartoe. Vanwege die Elfstedentocht koorts die dus nu hopelijk gezakt is. Verder eh, kijken we toch even naar... want ja, leuk dat die steden toch niet doorgaat, of heel erg jammer... maar gelukkig kan je wel nog overal schaatsen... en dan is er ook overal koek en zopie. Wat is dat eigenlijk? Waar komt dat vandaan? Zometeen meteen het antwoord. En onze Joris die is in balk en die peilt daar hoe groot de teleurstelling is. Today's Topics. Nou, en nog veel meer kan ik je wel melden, maar eh, niet heel onbelangrijk. Sterker nog, verrekte belangrijk. Lucky King, Zo is dat. Top 5 van Today's Topics is nummer 5. Er staat een werkbezoek van premier Rutte aan Zeeland. Hij ging naartoe om te leren, leren... En nog eens leren over... Peren, peren en nog eens peren. Je zou het misschien niet zeggen, maar ook dit is de gemeente Borstelen. Zo leerde premier Mark Rutte tijdens een werkbezoek in Nissen. Dat zei ik al toen ik hier binnenkwam. Ik zei, als men mij een uur geleden gevraagd had, wat denk je aan met Borstelen? Dan zou ik denken aan die prachtige kerncentrale. Uh, maar sinds een uur weet ik ook dit prachtige bedrijf. Zo is dat. Zeg je borstelen, dan zeg je radioactieve peren. De premier was niet als premier in Zeeland, maar als VVD-voorman. Want met een aantal lastige keuzes voor de deur... is het handig als je achterban een beetje gepleased wordt. Ja, ik ben nu 15 maanden minister-president. Ik heb natuurlijk wel op partijcongressen, ook een spreekbeurt hier en daar. Maar het is toch heel erg van belang om ook... Uh, ja, vanuit uh, het VVD-perspectief het land in te gaan... en naar dingen te kijken, met mensen in gesprek te zijn. Hey, het overgrote deel van wat ik doe is uiteraard... Uh, uh, uh, als beste president, maar ik ben ook vooral van mijn partij, dus daar hoort dit ook bij. Nou, dat klinkt dan een beetje als een moedje, helemaal naar Zeeland takken en het weg, maar dat is dus niet zo. Rutte liet zich gewillig bijpraten over het economisch belang van bijvoorbeeld peren voor Nederland. Ja, goed, dit is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke sector voor Nederland. Uh, wij zijn heel erg goed in onze agrarische sector. We zijn de tweede landbouw-exporteur ter wereld, terwijl we eigenlijk een klein landje hebben. Hè, want... Probeer op de wereldkaart Nederland te vinden. En dat is een speldeknop. Probeer het maar eens, wereldkaart pakken, Nederland zoeken. Ik zweer het je 9 van de 10 keer lukt het gewoon niet. Succesvolle avond dus. Rutte leerde feitjes <laughs> over peren en de aanwezige VVD'ers mochten ook nog een aantal vragen stellen. Weet u of de LF toch doorgaat? <laughs> eens in de 15 jaar wordt het land niet geregeerd uit Den Haag. Maar door 22 rajonhoofden in Friesland. En ons lot is in hun handen. Ja, daar is dus ook crisis. Dan nummer 4. Esme Wiegman. Hij is een kamerlid van de ChristenUnie En wil wel eens weten wat het kabinet doet aan echtscheidingen. Of eigenlijk tegen echtscheidingen. Ik het er moet vooral toch om liefde gaan. Meer en meer wordt toch wel zichtbaar dat uh, scheidingen ontzettend veel uh, schade opleveren. Uh, sowieso uh, ja, verdriet, uh, schade bij kinderen. Ja, en er mag best wel eens de vraag worden gesteld. Ze kunnen niet. Uh, scheidingen veel meer voorkomen worden. Ja. Uh, dat mensen zich er meer bewust van zijn. Uh, oh. ja, waar je op moet letten om je huwelijk goed te houden. Want een goed huwelijk is de hoeksteen van de samenleving. Klopt, maar als je dus aan het begin van je huwelijk al meer bewust bent... van uh, uh, waar moet je gewoon goed op letten. En uh, wat zijn uh, belangrijke momenten om, om uh, nog eens extra te werken aan je relatie. Ik denk dat dat hmm. al veel uh, leeft kan voorkomen. Kortom, de meeste scheidingen kan je best voorkomen. De mensen weten alleen niet hoe. Nou, Esmee heeft de oplossing. Wat bijvoorbeeld wel kan, op het moment dat mensen uh, in ondertrouw gaan, ze melden zich uh, op het gemeentehuis, stadhuis, um, dat er toch maar eventjes gewoon wat informatie wordt verstrekt van, uh, joh, het is uh, nu allemaal geweldig en prachtig en we kijken uit naar een hele mooie dag. Ja, maar ga er maar vanuit dat het vanaf hier één lange diepe weg naar beneden is, je leven wordt één grote hel en alles gaat kapot. Maar goed, scheiden, dat doe je natuurlijk niet, dat hoort niet. Dat is een stukje, ah, een stukje, stukje respect eigenlijk. Zingen eens mee. What you need do You know I got it All I'm asking is for a little pick up a, a little a bit, bit. Hey, baby Just a little Can bit more be oh, -E -E Find out what it means to me Are Blijf mooi, hè? Blijf Als ik mooi. dit hoor, ben ik zo blij dat ik gescheiden ben. Goed, nummer drie dan: dat zijn de problemen bij de CITO-toets. Iets van 5000 scholieren mogen de toets op de computer online maken, maar dat gaat niet helemaal lekker. Hallo, je kijkt naar het CITO-journaal. Speciaal voor alle achtste groepers die deze week toets maken. En vandaag waren er opnieuw problemen bij het maken van de digitale CITO-toets. Sommige scholen konden helemaal niet inloggen en anderen hadden veel last van vertragingen. NS-achtige situaties, dus daarbij de CITO-toets voor veel kinderen behoorlijk irritant. Wat vind je ervan dat het allemaal zo lang duurt? Wel balen, want je moet heel lang wachten en ja, dan heb je eigenlijk niks te doen. Ja, een beetje lezen, maar voor de rest niks. Eigenlijk niet goed, want eigenlijk uh, vind ik dat je het gewoon moet doen. En dan gewoon net als iedereen tegelijkertijd. Ja, en ook leraren merken dat het niet allemaal ideaal is op deze manier. Het zijn de wat minder sterke leerlingen die leerproblemen hebben. Daar is die niveautoets ook voor bedoeld. Die zijn al extra gespannen omdat ze een toets moeten doen. Daar hebben ze al wat meer last van dan de meeste leerlingen. En als het dan ook nog eens een keertje verkeerd gaat, dan zijn ze ook nog weer sneller afgeleid door alles wat er omheen gebeurt. Wij vervolgens weer veel moeilijker voor ze, worden, ook om zich weer te concentreren als het uiteindelijk wel een keertje lukt. Ja, de CITO gaat, uh, CITO gaat vanavond flink testen met dat systeem en ze hopen dat het morgen wel goed gaat. En dan nog nummer twee, dat is het NK Marathon schaatsen op natuurreis 2012. En met de Alstede-tocht in gedachten, natuurlijk de grote voorbereiding was het op de tocht der tochten. Bij de vrouwen won Yvonne Spicht. Het is gewoon rijden, alleen maar rijden. Oh, het is echt zo mooi. Ik heb ongelooflijk geprofiteerd van het ploegenspel, onder andere van jouw ploeg. Om Foske eh, niet te laten winnen. Ja. Ah. Oh, ja. oh. Moi, Om te omschrijven, hoe was de race? Ja. Ah. Oh. Oh, ja. Oh. Ja. Oh. Nederlands kampioen op natuurreis vond de Spirt 24, doktersassistent. Ja. Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ja, mooie woorden. Bij de mannen won Jorrit Bergsma. Ja. Dus, eh... Uh... En, eh... Uh... Uh... Ja, weet ik niet. Nou ja. Ja, ja mooi. Ja. Goed, uiteraard is Bergma ook een van de favorieten bij de elfstedentocht. Maar ja, die gaat dus niet door, hè? Enorme teleurstelling bij alles en iedereen. Rond acht uur toen kwam het slechte nieuws. Baalde zelf ook wel een beetje van de mij. Ja, stiekem wel. Ja. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven.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 En zondag zal de dooi intreden. De dooi. Ik kan u zeggen dat dit een heel moeilijk, maar unaniem besluit is van het bestuur, maar ook van alle rajonhoofden. Het kan niet op dit moment. Het is frustrerend, maar het is de realiteit. We hebben tien dagen vorst gehad, met een paar dagen zeer strenge vorst. Dat is de hele tijd. En de lange termijn vooruitzichten waren uitstekend. Dat ook al heb je op sommige plaatsen op een meer 8 centimeter, een paar meter verder, ligt er nog 2 centimeter. Maar we willen zo graag, we willen zo we graag. graag na 15 jaar, die tocht organiseren. En we hebben het gevoel dat we vlak voor de streep. En dat we het niet halen. Maar we willen zo graag. We kijken terug op een... Uh, aan de ene kant een hele mooie periode. We hadden heel graag een ander slot gezien met elkaar. Maar dit is het maximaal haalbare geweest. En uh, als we de kans krijgen... gaan we meteen weer van stal. En gaan we het weer zo doen. Dank jullie wel. En we gaan allemaal in Friesland schaatsen. Dat gaan we doen. Nee, bijna lente. <laughs> Tot morgen, iedereen. Goedemorgen, Luc. Luc, dankjewel. Ja. Tot morgen. Goedemorgen. We zullen even bekijken of we contact kunnen krijgen met een van de schaatsers... die uh, ja, toch van plan was om die al steden toch te gaan rijden. Uh, Douwe de Vries, goedenavond. Goedenavond. Ken je ook een beetje kippenvel toen je het hoorde? Ja, we zaten denk ik met het hele team uh, zaten wij uh, voor de tv. En... Uh, ja, zaten we toch te kijken van uh, wat gaat er nou gebeuren en uh, ja, ik moet zeggen dat ik zelf een uh, Vries ben, dus uh, misschien ietsje nuchter dan uh, de meeste mensen, maar uh, ja, het was toch wel een uh, behoorlijke teleurstelling, moet ik zeggen hoor. Ja, maar beschrijf eens even, want jullie zitten dan tv te kijken, wordt het dan stil of uh, valt er een vloek of uh, gaat er een traan over een wang, kan ook maar zo? Nou, ja, eerst uh, dan uh, zit je tv te kijken en dan wordt iedereen natuurlijk doodstil. En uh, sommigen zaten op de rollenbank, anderen zaten nog te masseren. Maar iedereen houdt ermee op. Uh, iedereen is gewoon volledig gefocust. En uh, ja, dan komt het echte nieuws. En dan uh, de ene die uh, vloekt, uh, en de andere ja, die, die zegt niks. En uh, ja, zelf ben ik even op de gang uh, gestaan en dan heb ik er even een paar flinke krachten uitgesneden. Ja, toch ah. wel? Lucht, lucht, lucht er wel een beetje op, maar uh, ja, het is, het is gewoon zo zonde joh. Het was zo mooi geweest. En uh, ja, dat is gewoon jammer. Ja. Het gaat volgende week weer vriezen? Ja, ja joh, ik hoop het. En, uh, ik, ik hoop het echt. En, uh, ja. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, uh, ja, die kans heb je nu, ze is heel dichtbij. En volgende week uh, ja, dat moet je het allemaal weer aanwachten. En, uh, ja, dan, uh, ja, je zegt nooit nooit, maar ik denk dat dit wel uh, ja, echt en, uh, we waren heel dichtbij. Je werd vandaag 16e bij het NK. Heb je je onbewust misschien een klein beetje ingehouden? Nee, ik heb gewoon heel uh, volle bak gereden vandaag en uh, het ging eigenlijk best goed. We zaten met uh, vijf man in de uiteindelijke kopgroep. Ja, de laatste twaalf kilometer ging het niet helemaal goed uh, bij ons team en uh, ja, dat, dat was wel heel jammer. En daardoor kwamen we even in de benade positie dat uh, Jorrit wegreed En uh, toen moest ik op laatste, uh, kon ik nog wel plek twee rijden, alleen uh, ja, toen werd ik even onderuit geschoven op in de laatste paar meter. Dat was een beetje jammer. Ja, Hebben jullie het laten liggen als team? Ja we, hebben, ja, we hebben niet gewonnen, dus dan, uh, dan hadden we beter gekund. En uh, zeker als je ziet dat de band nog met twee man zijn en wij met vijf, ja, dan uh, we zijn we toch elkaar rivalen een beetje. Ja, daar hebben wij het wel laten liggen vandaag, dat zeker. Hé hey Douwe, je ging niet naar Hamar omdat je graag natuurijs wilde rijden. En ja. En dat is dan wel een extra teleurstelling natuurlijk dat die dan niet doorgaat, de tocht. Ja, is ook zo hoor. Maar kijk, uh, laten we wel zijn. Uh, we krijgen nog, uh, ik denk, vier, vijf wedstrijden de komende dagen. En we gaan elke dag rijden. En morgen hebben we een onweer wedstrijd in, uh, in Friesland. Uh, we hebben nog een wedstrijd in Appingedam. We hebben nog een wedstrijd in Giethoorn. Dat zijn wedstrijden die heeft ook bijna het hele peloton nog nooit gereden. Dat gaat door uh, smalle slootjes, uh, dwars door Giethoorn. Ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk beelden. Die, uh, die ken je helemaal niet. Dat, dat heb je nog nooit eerder gedaan. Uh, de meeste schaafers nu, die hebben alleen maar rondjes of meren gereden. Ja. Maar nooit over kanaaltjes, nooit gekloent. Uh, dat, uh, dat heeft niemand ooit gedaan. En dat gaan we nog wel allemaal beleven. Dus dat is al super gaaf. Dus ja. geen spijt dat je niet naar Hamar bent gegaan, alsnog? Nee, zeker niet. Nee hoor, zeker niet. Zeg, jij, bent, uh, jij bent een, uh, een uh, Fries. Uh, kan jij eens proberen uit te leggen aan uh, de rest van Nederland waarom die steden toch zo belangrijk is voor, uh, uh, voor de Vriezen? Ja, het, het is een stukje trots ook natuurlijk. Hè? Want uh, ja, dat, dat wordt in Friesland gereden en, uh, ja, en Friesen vinden het schaats natuurlijk sowieso zo, zo, uh, supergeweldig. En ja, als je dan de tocht en ja, je weet ook, als Fries weet je ook wat het inhoudt. Uh, ja, het is zo gek Kijk gewoon naar De laatste weken. Iedereen uh, is gewoon helemaal leip over dat, uh, die afsteden. En, uh, maar waarom, ja, dat, waarom, dat waarom, weet als, waarom weet je als Fries wat het inhoudt? Je, je hebt hem één keer meegemaakt. Toen was je 15. Klopt. Nou, je weet gewoon wat het, meer wat het inhoudt qua uh, wat het iedereen in Nederland doet. Ah. Dat weet je gewoon. Je ziet gewoon wat voor heksa dat is. En, uh, en dat is gewoon mooi dat het dan om, om ja, de provincies waar jij vandaan komt, dat is gewoon leuk. Ja. Dus jij vond niet, want dat hoorde je best wel veel, de buiten dat de Friese zeiden van ja, die, al die, die mensen buiten Friesland die uh, maken zich een beetje te druk. Maar dat vond je. Ja, ja kijk, uh, Friese zijn, uh, ja, dat zeggen ze al, ze zijn heel erg nuchter. En uh, dat is misschien ook wel een beetje zo. Kijk, in andere gedeeltes van, uh, van Nederland zijn ze misschien iets meer dat, uh, ja, dat ze zo graag willen en overal van de dak gaan roepen. En de Fries is iets behoudener en die gaat eerst wel een beetje kijken: van... nou, kan het ook wel echt? <laughs> En uh, net zoals de persconferentie nu, dat was gewoon heel duidelijk. En heel, ja, ja. daar kun je geen doekjes om winnen. Dat is gewoon een uh, duidelijk verhaal. En zo uh, zijn Fries ook wel een beetje. Soms ook wel een beetje jammer, want het was af en toe ook mooi... om gewoon eens even van de daken te roepen dat je het wil. Ja. Maar, uh, nou, het zat er niet in. Ja. Oké. Okay. Uh, heb je Henk Kroes wel eens gesproken? Ik heb Henk één keer uh, gesproken, ja. Ja, als het goed is hebben we aan de lijn. Oh, nou, leuk. Henk Kroes, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. De voormalige, natuurlijk voor de oud-voorzitter van de Friese Elfstede Vereniging. Ja, En dan hoorde u het ook toen straks. Wat dacht u? Nou ja, ik zag het al, uh, al aankomen. Ik heb uh, de laatste tijd uh, nou, toch wel een beetje geschaatst en gekeken hoe het allemaal ging. En uh, toen ik de weersvoorspelling uh, bekeek vandaag en vooral de lange termijn voorspelling... Toen, uh, ja, werd ik niet optimistisch. Nee. Voordat we afscheid nemen van Douwe, want die hangt nog aan de andere lijn. Douwe, je hebt nu de gelegenheid om eventueel een vraag te stellen over de beslissing. Heb je behoefte om iets aan Henk Kroes te vragen? Uh, Wat zijn ervaring? Uh, uh, nou, ik, ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe meneer Kroes hoe die, uh, verwacht hoeveel... Mensen er nu op de tocht af zouden komen, ziet u daar een probleem in dat er misschien te veel mensen komen dat Friesland echt een beetje ditslidt? Dat vraag ik me wel af. Ja. Nou, dat is, daar, daar ben ik niet zo vreselijk bang voor. Diezelfde vraag kregen wij in 1985 ook. En uh, toen heeft het publiek geweldig geluisterd. Want ja, je moet je indenken dat als het heel erg druk is, er komen heel veel mensen naar de provincie. En dat zal je overkomen dat je dan de hele, in de file terechtkomt en dan helemaal niks ziet. Dan ben je natuurlijk heel erg geschokt en iedereen is daar wel een beetje bang voor. Dus ik denk ook dat mijn uiterst, toch wel, uh, uiterst beducht zal zijn om uh, ja, naar, uh, naar, naar de provincie toe te komen. Hm. Want uh, ja, dat, die kans zit erin dat je vastloopt. Dat was het, uh, of had je nog meer te vragen? Nee, nee hoor, we zijn helemaal verder met het programma. Oké, okay, <laughs> dank je, dan gaan we gewoon door met werken. Dank okay, je Bob, hoi. succes ja. met de wedstrijden die komen gaan. Dank je dag. Dag jagen. Het ijs van alle kanten. Robert Weder, Willemijn Veenhoven. En Henk Koos. Natuurlijk, uh, in 1997 kondigde hij, uh, iedereen kent die woorden, Gideon. Toen was het daar de zoveelste LTE, toch? Dat was de 15e elfteden, toch? Natuurlijk, de laatste. En ja, en dan nu dit, uh, uh, meneer Kroes. Um, Wie dat hebben we allemaal in de krant kunnen lezen. Wie bewilling, die had die, die, dat zinnetje, had die apparaat al drie jaar, geloof ik. U, u weet ook niet wat het was, hè? Nee, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Mm. Is niet dat, u, dat nee. hij even heeft gebeld met u voor advies? Nee, nee, nee, nee. Hij, is, uh, hij kan zichzelf uitstekend redden. Daar ja. heeft hij mij niet voor nodig. Wat ik me afvraag, we hebben allemaal die persconferentie gezien... en het kwam, er, het kwam er nogal makkelijker uit, van nee, het gaat niet lukken, niet nu. Maar dat moet natuurlijk heel wat voor hem betekend hebben. Want alle ogen zijn op hem gericht, heel Nederland zat erop te wachten. Hoe denkt u dat dat voor hem was, die beslissing? Nou ja, ja uiterst lastig, maar ik weet ook dat hij uh, gewoon heel duidelijk is. Het kan niet anders. Je bent, uh, uh, komt met de rayonhoogte bij elkaar. Met elkaar maak je de afspraak. Uh, met elkaar spreek je alles door. En dan is het duidelijk zo duidelijk als één. Het kan niet. En uh, ja, dan, dan heb je ook geen andere mogelijkheid. Ja, maar wanneer is het duidelijk? Hoe, hoe, hoe, hoe komt die besluitvorming uh, uh, tot stand? Is het Iedereen moet ja zeggen en als er één nee zegt, gaat het niet door? Of hoe gaat dat? Nou, kijk, uh, als er één uh, nee zegt, dan moet het al heel duidelijk zijn... dat het ook absoluut niet anders kan dat het ook absoluut uh, onmogelijk is. En uh, ja, met elkaar... Uh, ja, dus is een afweging is een totaliteit. Je bent een team en als team moet je dan met elkaar die beslissing nemen. Hm. En uh, ja, zo wordt er ook gewerkt. Heeft u het ooit zo bij de hand gehad ook? Dat het uh, eraan dreigde te komen, maar toch niet doorging? Ja, diverse malen. En uh, in 1996 kwam dat nog heel sterk naar voren... Want uh, toen ging ik zelf heel positief naar die vergadering. En uh, ik dacht ook van, uh, nou, dit kan niet meer stuk, dit, uh, dit redden we. En tijdens die vergadering, tijdens de Rijonhoden-vergadering... kwam het zodanig naar voren dat uh, de Rijonhoden eigenlijk met z'n allen uh, zeiden... ja, je kunt het wel willen, maar het uh, toch onvoldoende... er ligt onvoldoende eis om het uh, door te kunnen laten gaan. Ja. En toen moest u zeggen: nee. Uh, helaas moest ik toen er naartoe en ook zeggen dat het niet kon. Maar, in... maar omdat ik toen ja. eigenlijk zo positief was geweest. viel uh, iedereen om mij, over mij heen. Ja. Uh, wat, wat dacht u toen? Nou, uh, ik vond dat niet zo erg leuk. Uh, nee. <laughs> maar je, hebt, je kunt niet anders. Het was heel duidelijk. Uh, de vergadering met elkaar zei: jongens, dit kan niet. En het was ook niet één rajonhoofd. Het was met z'n allen. Wat daar, uh, wat daar ja. gebeurde. Nou ja, dat is wat nu ook wel een woord gezegd over wie bewieling. Is hij niet wat te snel naar buiten gekomen met een iets te positief verhaal? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het uh, op deze manier heel erg goed gewerkt heeft. Want hij heeft op deze manier, is het hem gelukt om nu uh, met elkaar de mensen vooral ook aan het werk te krijgen. Want die snel moest eraf. En op deze manier is het gelukt om heel veel mensen actief erbij te betrekken. Om heel veel mensen uh, actief uh, in, in actie te krijgen. En uh, dat was gewoon nodig. Kijk, sneeuw is altijd een probleem. Dat weten we uit het verleden vandaan. En uh, dat is, was nu ook weer zo. Die sneeuw gooit roet in het eten en dat, die moet je zien kwijt te worden. Hoe moeilijk, of misschien uh, wel niet moeilijk, en makkelijk uh, misschien zelfs wel... is het om uh, nuchter te blijven in die beslissing die je moet nemen in de wetenschap... dat heel Nederland over je schouder mee zit te kijken en zit te hopen... dat hij gaat zeggen, guide Nou, dat is niet zo moeilijk, want jij bent verantwoordelijk. Er is niemand anders die jouw verantwoordelijkheid overneemt. En uh, iedereen wil het graag, maar uh, als het misgaat dan uh, krijg je te horen. En die verantwoordelijkheid is zo geweldig groot. Die kun je alleen maar nemen op een goede manier. Want ja, je, de, de, als er 16.000 rijders naar het ijs op gaan... die vertrouwen erop dat jij een goede beslissing hebt genomen. Hm. Uh, het, is, het, is, het, is, het is wel een, een hele zware baan, dat zegt u net ook zelf. Maar u, u heeft die bewieling gevraagd, hè? Ja. ja. En ik, geloof, ik las iets van dat hij, dat hij daar nog wel even over moest nadenken. Ja, uiteraard. Ik ja. wil... Uh, je moet het afwegen van, wil ik dat? Wil ik de tijd erin steken? Want er gaat ongelooflijk veel tijd in zitten. Uh, kan ik het combineren met mijn werk? Uh, zie ik het zitten? Want het is beslist geen herenbaan. Zoals het soms ook wel eens gedacht wordt. Zeg Even, even vooruit kijken. Hè. Uh, u bent ook ijsmeester geweest. Uh, als nu... Uh, uh, het gaat dooien. Het gaat nu uh, zeg, vijf dagen dooien. Dan hebben we het over twee, drie graden boven nul. Misschien af en toe een keer vijf graden boven nul. En dan gaat het weer vriezen. Ja. Hoeveel sneller groeit het ijs dan aan als het weer gaat vriezen? Nou, dan groeit het aanmerkelijk sneller aan, want het hangt natuurlijk af. Kijk, die watertemperatuur die onder de, onder de nul komen. En uh, wij kwamen uit een voorjaarssituatie verstaan. En in die voorjaarsituatie... omdat, januari zo, omdat januari zo warm was, bedoelt u daarmee? Januari ja, januari was zo warm. Nou, en dan is het natuurlijk wel zo dat het dan... Uh, ja, dan moet er nogal wat gebeuren voordat het... Uh, Voordat het dan een keer zodanig afgekoeld is. En dat was nu mee ook het probleem. Was bijvoorbeeld ook het probleem in de LUS. Dat, uh, uh, dat je daar ziet dat dat warme water uh, ging, ging bewegen en dat op die manier dus daar uh, ja, die problemen uit ontstonden. Ja. Maar stel nu, je hebt nu voor, voor min 10, uh, heb je een centimeter winst per nacht. Uh, als je dan zo'n koude ondergrond hebt. Uh, ja, ik probeer, ja, nee, maar aan te kijken. Ik probeer ik, uit al het negatieve iets positiefs je... te draaien. Stel nu dat het volgende week min 6, min 7 gaat vriezen. Hebben we dan, omdat die ondergrond al zo koud is, wat laten we zeggen anderhalf centimeter winst, zou dat kunnen? Ja, zo... zo. Als het zo makkelijk ging en als je het zo makkelijk zou kunnen voorspellen... dan, dan deed ik mee, maar dat, dat lukt niet. Hm. Hm. Jammer. <laughs> Jammer. Nou ja, goed, dat zei natuurlijk Piet Paulus, maar net wel. Eind volgende week gaat het dan weer... Zou het weer gaan vriezen? Ja, maar dat allemaal nog, hè? Ja. Ja. Ja. Overigens, dat, uh, dat is ook wel uh, leuk om te weten... dat in 1963, in die heeft u nog gereden, toch? 63. Ja. Toen uh, waren niet alle rayonhoofden het ermee eens. Toen ging het toch nee, er door. niet bij. Daar was ik niet bij. Nee, maar dat, dat heeft u vast ook wel gehoord? Nou, ik weet dat er met name in het bestuur toen nog wel wat... Uh, maar dat ging niet over de, uh, de, de, de draagkracht van het ijs, maar dat ging meer over het feit of het verantwoord was om bij die verwachte temperaturen zoveel mensen het ijs op te sturen. Ja. Ja. En dat had meer ook een medische reden, daar dus uh, met name de arts in het bestuur daar uh, nogal wat problemen van gemaakt heeft. Ja. Ja, en, en trouwens in 1997, dat vond ik wel leuk om te horen... dat is natuurlijk waar, waar u verantwoordelijk voor was, 1997. Toen was het ijs bij Sneek, geloof ik, heel slecht. Dat was maar 6 centimeter. Ja, bij de finish ook. Bij de finish. En toen, ja. en toen zouden er, ik weet niet of dat een plan was of dat, dat al zo was... maar er stonden in ieder geval bussen klaar... Um, om al die schaters een stukje met de bus vervoeren tot voorbij Sneek. Ja. Dus dat kan ook allemaal nog. Nou ja, kijk, het, het, op in, uh, toen in 1997 was het zo van... de hele route was goed, alleen Sneek zei bij ons kan het niet. Nou, en toen hebben we gezegd, het zou, kan niet zo zijn dat de tocht niet door zou kunnen gaan als Sneek het enige knelpunt zou zijn. En toen hebben we gekozen voor een, uh, een alternatief. Uh, je zou of kunnen klunen uh, bij een aantal bruggen in Sneek, of je had de keuze dat je zegt, nou je kunt heel Sneek niet door. Je moet uh, uh, op een andere manier de stad door. En daar hadden we als reserve die, uh, die bussen eerst gezet. Maar we hebben ze gelukkig nog niet hoeven gebruiken. Nee. Kortom, nou ja. het kan heus wel met een paar kleine aanpassingen. Ja. Dat willen wij zo graag. Willemijn, die die wil, nou het liefst, Willemijn wil, wil het liefst in een bus met schaatsers langs tien steden... Hè? en dan de laatste honderd meter laten we ze sprinten. Met mogelijkheden. Ja, zoiets. Maar goed, al met al, jammer dat het niet doorgaat, hè? Toch, ja. meneer Kroes? Ja ja. Ja. Ja, want, ja, ja. Stond u ook even te schelden of dat niet? Zoals... Nee, nee, oh, nee, nee. Dat doet nee, meneer Kroes nee. toch niet? Nee, dat ja, nee. nee, weet ik Nee, meneer Kroes geldt niet. <laughs> D -d -d dank u wel, meneer Kroes. Rij voorzichtig. Oké, okay, dank u. Ik zal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 Dreams make light the space if we try. Take it and make it your own. Stop asking me why. Just to look at. And I... Maar dat is lost, cannot mend. Goed zo, ik kon het niet lezen. Daarom Dank zei ik het ook. Dacht Lorraine Ville. <laughs> Radio 1: Het NOS-journaal. Donald meegen. Ja, voor degenen die het nog niet weten, het ijs in Friesland is nog te slecht. En daarom komt er voorlopig geen Elfstedentocht. Ja? Te gevaarlijk is het. Ja, nieuws hè. Ja. Het heeft voorzitter Wiebe Wieling van de vereniging de Friese Elfsteden vanavond gezegd. Rayonhoofden waren aan het begin van de avond nieuw bij elkaar gekomen om over de tocht te praten. Minister Schippers van Sport vindt het ontzettend jammer dat de tocht niet doorgaat. Net als al die miljoenen andere Nederlanders heb ik me er enorm op verheugd, zijn ze. Het mag niet zo zijn, dat is heel jammer. Wel is ze trots dat iedereen er in die ijskoude dagen zo warm voor liep. Prinses Maxima mm. heeft geaarzeld. Ja? Nee, leuk. Ja, okay. woordspeling. Ja. Nee. Prinses Maxima <laughs> heeft geaarzeld ...of ze vanmiddag de Machiavelli-prijs in ontvangst moest nemen. Jury vond dat ze als symbool voor nationale eenheid... ...de steun voor de monarchie heeft verstevigd. Voor Maxima Klonk symbool van nationale eenheid bijna als een onaangename uitnodiging om het weer eens over de Nederlandse identiteit te hebben en dat koekje bij de thee kan zwaar vallen zijn ze. Fabio Capello is opgestapt als bondscoach van Engeland. De Italiaan is het niet eens met het besluit van de Engelse voetbalbond om speler John Terry het aanvoederschap te ontnemen. Er loopt een onderzoek naar Terry vanwege mogelijk racistische uitlatingen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het ijs van alle kanten. Overigens na tien gaan wij daarover doorpraten over Fabio Capello. We hebben contact met, uh, met Engeland. Eindelijk is het tijd voor... Ja, ik heb ook contact met Engeland. Alleen dan via het internet. En uh, daar zit ik nu de hele tijd op. Een beetje kijken wat er allemaal gebeurt. Hashtag de deur is weer even terug geweest. Dat uh, zien we altijd bij een kabinetscrisis, wanneer politieke partijen ruzie hebben. En uh, ook dus bij een vergadering van 22 rayonhoofden. Al hebben veel mensen op Twitter, bijvoorbeeld Flo de Haan... ...toch absoluut geen zin in een lange deursessie. Oh nee, niet weer, twittert hij. Nou, hij had geluk, want de deur duurde niet heel erg lang. Voorlopig komt er dus geen elf steden, toch? Dat is nieuws, jongens. Uh, teleurstelling overheerst, vooral bij de schaatsliefhebbers en ook bij tv- uh, want een meisje zegt, Elfstedentocht gaat niet door. Wat lult die man dan nog? Ik wil gts te zien. Hallo. Dat <lacht> ja. is ook belangrijk. Schrijver Klune heeft bewondering voor de voorzitter. Ajax mocht hopen dat ze een voorzitter had als de Elfstedentochtbaas Wiebe Wieling. Rust, charme, charisma, wijsheid en niet gek te krijgen, twittert hij. What's in a name? Precies. Ed Pieter wil nu snel lid gaan worden van de Elfstedevereniging. Zodat hij over 15 jaar op zijn 41ste alsnog kan gaan schaatsen. En iemand anders stelt op het web voor om ook carnaval te meteen meteen af te gelasten, nu <laughs> de Elfstede ook niet doorgaat. Ik ga nog even verder kijken op internet en op Twitter en Facebook. Dus kom zo meteen nog even terug. Nou, Oké okay dan, okay. Luc. Dankjewel. Gaan we naar Matthijs van der Wiel. Die is in een Ierse pub in Leeuwarden. Ja, nou ja, ik, ik, ik neem aan dat het er somber uitziet om je heen, Matthijs. Mm -hmm, het leek wel een begrafenis toen straks. Uh, waarom dit café? Want ze hebben hier een heel groot scherm, maar normaal gesproken de belangrijke voetbalwedstrijden worden bekeken met z'n allen. En hier was dan vanavond speciale bijeenkomst voor allemaal mensen die samen naar die persconferentie gingen kijken. Had ik nog nooit meegemaakt dat mensen samen naar het café gaan om samen naar een persconferentie te kijken. Nou, dit was zo belangrijk dat ze dat deden op dat grote scherm om op Friesland heel hard aan en toen werd het meteen duidelijk en toen hoorde je bijna het gesnifde. Oh, ik heb zelfs een paar tranen gezien. Ja. En wat ja, ik, mensen zijn heel erg teleurgesteld, hadden heel erg naar uitgekeken. Uh, zeggen ook van, ja, dit was zo belangrijk geweest voor de provincie... dat we zo graag meegemaakt met z'n allen. Beetje toch die hoop dat het toch nog goed zou komen... hoewel de voortekenen echt heel erg slecht waren in, in de loop van de dag. Maar nee, ja. wel een paar positieve noten. Mensen die zeggen van, ja, weet je wat, het is eigenlijk prima. We hebben een paar prachtige schaatsdagen voor de boeg. Want het ijs ligt lichter, dat is goed. Het uh, is niet al te koud. We gaan gewoon lekker schaatsen, morgen, overmorgen morgen zondag, het is ook zo'n mooie schaatsdag. Hey, en Matthijs, is het dan zo? Want dat zie ik ook wel. Als ik in de kroeg wel eens voetbal kijk, dan dan de helft van de mensen is uh, jammer. En hop, meteen weer uh, trekken de potjes bier open. En de andere helft die blijft een beetje meneur. Hoe is dat daar? Nou, er wordt gewoon stevig doorgedronken. Dat deden ze vooraf al. Dus wat dat betreft, is het is ook niet zo dat de mensen naar huis liepen of zo hoor. Ze zijn er nog. Ze zitten gewoon gezellig na te praten. En te hopen, hè? dat merk je ook wel bij die Friese. Er komt nog een tweede voorstperiode. Er is nog kans. Het wordt nog wel koud. Het is niet uitgesloten voor dit jaar. En ook een beetje het gevoel van, het was ook wel heel mooi wat we hebben meegemaakt. Nou, wat dat betreft ook veel uh, positieve noten. Wordt er Berenburg gedronken? Nee, ja, het is een Ierse pub tussen uh, Guinness oh, ja, en Ja, Het heeft niks met schaatsen te maken, in Ierland. Maar toevallig hadden ze hier dat grote scherm. Waar <laughs> is hier terecht gekomen? Nee, Berenburg is vooral de marketing uh, volgens mij. Hier wordt bier gedronken. Oh, okay. Matijs, neem er nog eentje. Voor de troost. Tot later, Bye. dankjewel. Het ijs van alle kanten. Robert Weder, Willemijn Veenhoven. Ja, Berenburg, uh, Sonnema, Berenburg. Marjan de Jong is woordvoerder van Sonnema. Goedenavond. Goedenavond. Jullie hadden geloof ik 200.000 extra flessen gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Hebben jullie er nu over? Uh, we hebben daar een deel van over. Ja, we hebben daar gelukkig een deel van verkocht. Oh. Maar we hebben nog een deel daarvan ook nog staan. Ja, hadden jullie echt 200.000 extra flessen gemaakt, zoveel? Nou, het is, een, uh, het is een prognose die we maken. We draaien sowieso extra productie, uh, omdat het uh, in de wintermaanden... en als het gaat vriezen, dan uh, merk je dat ook meteen... Oh. Dus als je het inderdaad vergelijkt met een normale maand, dan uh, hebben we dat op maandniveau echt uh, extra gedaan. Zeker. Wat gaan jullie doen met al die flessen? Ja, we gaan ze nog steeds verkopen. Uh, het, is, uh, het is niet zo dat we ze dat we nu niet meer kwijtraken. Als we nog een, een, nee? een paar weken verder zijn, dan is die voorraad weer op. Ik, ik, denk, ik, denk, ik denk persoonlijk altijd, wie drinkt er nou... Ja, ik bedoel, ik wil niet je merk afvallen, hoor. Maar de, de, de, de Berenburg, dat past echt bij, bij, ja, bij buiten, bij, bij schaatsen. En dat, ja, dat ja. is na, na volgende week toch een beetje voorbij. Ja, nou, dat is inderdaad van oudsher is het heel erg uh, gekoppeld aan, uh, aan koud en ijs. Maar het wordt uh, tegenwoordig heel veel in de mix gedronken. Dus ik ah. hoorde net een hele gezellige kroeg op de achtergrond. Um, en dat zal wel in een eerste pub minder zijn. Maar als je in Leeuwarden in een... Uh, een willekeurig ander café binnenloopt, dan uh, wordt er uh, een op de tien keer toch wel zonder maar met cola of zonder maar met sinaas besteld. Ja. Dus wij hebben daar een, uh, ja, een hele trouwe, ja. trouwe groep uh, fans. Um, hoeveel scheelt dit u? Uh, wat bedoelt u? Quas nou, meten, uh, wat, nee, gewoon jij ja, in euro's eigenlijk. Uh, ja, het is, het is heel lastig in te schatten, want wij, gaan, wij hopen nog steeds dat het tochter wel gaat komen. Uh, en zolang er ook nog een kan worden, uh, is dat voor ons uh, ja, heel gunstig. Dus ja, het is heel jammer dat de LV-tocht uh, nu niet doorgaat. Um, maar goed, uh, de schaatsdrukte gaat wel door. Mm -hmm. En uh, daarbij ook de gezelligheid die erbij hoort. Ja, maar goed, dat is nog geen antwoord op een vraag. Uh, nee, ja, ik, ik verwacht dat het, uh, dat het dan nog goed komt deze maand. En hoeveel levert het dan op? Voor ons? Ja. Dat, ja. Voor ons, als ik kijk naar de extra omzet, zijn dat die, die 200.000 flessen. Nou? Dert, uh, 13 euro per fles. 6, 13 euro? Ja, weet ik toevallig. Nou, ja. dat is dan. Dat uh, is heel veel geld. 1,7 miljoen, volgens mij. Heb en of, uh... Daar moeten wij dan nog heel veel belasting en accijns over betalen. Ja. Ja. Um, Sorry, maar ja, uh, dat, dat is inderdaad de winkeltijd. Dat komt wel goed. Ja, bijna 3 miljoen ja. uit mijn hoofd. Goed. Nou, dankjewel. Uh, blijf hopen, hè. wie weet, volgende week of zo. En blijf dat drinken, is. zou ik mm -hmm. zeggen. Ja, <laughs> Zeker. Ja, ja. Met mate natuurlijk. Dat wel. erbij ja. Werner. Nou. Radio 1. Het ijs van alle kanten. erbij Werner, in de studio. Ja. ja. Kijk eens wat vrolijke joh. Ja, en ik kom echt binnen met een gezicht van. Nou, het is alweer een paar uur geleden. Het is alweer twee uur geleden, denk ik, dat het slecht nieuws naar buiten gekomen is. Hebben wat voor je? We hebben wat voor je. Wat dan? Ja, het is. Nee, nee, dat heb ik gehad nu. Ik zag je bij de wereld door. En het leek echt of je echt even moest houden. Ik had het ook echt niet verwacht, moet ik zeggen. Ik had verwacht dat ze zouden zeggen van. Dus ik had in eerste instantie verwacht, we gaan de hele avond vergaderen. En dan gaan ze vanavond heel laat op de avond zetten. Zeggen van: Dat ging ook, hè? We gaan morgen iets zeggen of we gaan iets uitstellen. Maar ja. niet dat ze meteen om acht uur. Jongens, kom maar even bij elkaar. En wie die ging, die ging zitten en die zegt: Nou, nee, het gaat niet S door. Slecht nieuws. Slecht nieuws. Ja. Dus dan, dat kan wel eventjes hard, uh, hard binnen. Ja. Vanmiddag ja. had hij het idee al, hè? Vanmiddag nou, zakt het een beetje bij hem ja, in. En ik, ik heb gisteren natuurlijk. Ik heb gisteren en eergisteren delen van de route gereden. Uh, um, en toen. Uh, de, de, met name door de, de, de, het gedeelte rond een balk. Dacht, toen, dacht, toen dacht ik ook van... nou, dit wordt helemaal niks, deze toch. Maar gisteren... Kwam maar wat aan... was, er dan, dan? was het zo slecht aan dan? Was het ijs echt, slecht of dun? Dat, nee, het ijs was gewoon heel erg dun. Kijk, dat is inderdaad goed dat ik het zeg. Je hebt, je hebt slecht ijs en dun ijs. Hè? Maar slecht ijs is goed. Als het maar dik genoeg is om op, om, om op te rijden... Dan, dan is het dat prima. hoort er ook een beetje bij. Dat hoort erbij. Dan uh, ja. dat, dat maakt het toch alleen maar beter. Maar... In Balk, daar gingen we het ijs op. En dat was, daar lag 6, 7 met ijs. Dat was eigenlijk best wel redelijk. Maar toen gingen we 500 meter verderop. Nou, daar moesten we heel snel snel weer terug. Want daar konden we gewoon echt niet, niet, niet op schaatsen. Ja. Maar gisteren, aan het einde van de dag... kwamen we toen heel toevallig... Wiebe Willing en uh, Jan Ooster, Oosterburg uh, tegen. De ijsmeester. De ja. ijsmeester. En, de, en die, die zeiden van... nee Balk halen we eruit. Dan gaan we over, over de vluzen, over die meren heen. En uh, zij waren eigenlijk best wel enthousiast. En dachten van, nou shit, misschien gaat het dan toch wel door. En dan zit je in die hype, want ik voel wel dat er heel Nederland, ja, ik zit er zelf ook helemaal in, maar dat we echt in een, het was een fantastische opbouw. We hebben geen nachtvorstje gehad voor deze vorstperiode. Helemaal niks. En in één keer kwam het daar. In één keer kwam daar keihard die vorst. En ik heb nog nooit min 22 meegemaakt in mijn leven volgens mij. Dus het was echt, echt harde vorst. Ja, maar dat zei geen Kroes ook. 10, 15 het, graden vorst. Dat is het probleem. We komen uit een lente ja dat water is gewoon niet koud genoeg. Kijk, ik ging, wij hebben, natuurlijk 15 jaar lang hebben we hier op, op, moeten, op, op moeten wachten. en Waarschijnlijk nog een, nog, nog, nog een poosje langer nu. Maar wij, wij komen uit de winters, nou, als je 5, 6 graden vorst hebt... drie dagen achter elkaar, dan denk je al van... nou, misschien komt die Elfstede toch wel. En nu had je in één keer een week lang 10, 15 graden vorst. En dan komt die nog niet. 22 graden vorst. Dan denk ik, wat heb je nodig voor, voor een elfsteden Elfstede Dat dus blijkbaar dus heel veel. Maar had jij een beetje het gevoel van, ze zijn te voorzichtig. Het kan heus wel nee, als we nee, wat harder nou, willen. Nou, ik heb die, die, die ik ken de heer Wiebewinning niet persoonlijk, maar ik heb hem natuurlijk gisteren gesproken. Ik heb hem een aantal malen op tv gezien. En en nou, als hij zegt het kan niet, dan geloof ik dat direct. Dus ik, de, ik denk ook echt dat hij. Uh, uh, ik heb vanaf vanavond zat ik inderdaad bij de Wereldraad door. toen zag ik ook een aantal oud rayonhoofden het zijn echt, echt wijze mannen die gewoon echt heel goed kijken. en die echt liefde hebben voor de sport. Dus als ze het ook maar een molret zien: hé, hey, het is verantwoord en het kan doorgaan. dan laten ze doorgaan. Ze ja. gaan, het zijn geen. Het zijn geen bangerikken die, die niet een, een, een, een, een tocht durven te organiseren. Als het kan, dan, dan doet het het ja, Ze kunnen het, ook het zich wel. ook niet veroorloven om één foutje te maken natuurlijk. Op het moment dat het één keer fout gaat, dan uh, Nee, maar ik had het, het gevoel dat de Ik huur. had het gevoel van de manier van communiceren die Wiebe Bieding gebruikte... dat het ook een hele goede manier was. En ook een manier is van... nou, uh, Hij kan goed afwegen wat de belangen zijn. Hè? Die enorme media-hype. Uh, de belangen van de, van, de, van, de, van, de, van de BV Nederland. De belangen van, van de Friese. De belangen van het ijs. Dat hij dat gewoon goed kon afwegen. En ik heb ook... Ja, dus, ik had het absoluut niet verwacht. Maar je begrijpt Als hij zegt, dan geloof ik dat direct. Ja, maar ik vond dan het zo mooi om, om, om te zien deze week. Want eerst in het begin dacht ik... nou, Erwin, stuien je niet zo aan. Volgens mij overdrijf je een beetje je enthousiasme. Maar, maar op een gegeven moment al snel dacht ik... nee, het is wel echt bij jou. Je, je was echt helemaal... Nou, ik heb, met je ik, hoofd, nou, echt ben, helemaal ver weg. Ja, ik ben ooit begonnen met schaatsen. Uh, echt vanwege die tocht. En ik, en dit, dit is Omdat wel, je dit is even moment Bantum te winnen? En even toen, ben, ja, even moment Bantum zag ik winnen. En ik heb, mijn vader heeft drie keer, drie keer de toch gereden. <lacht> um, het is gewoon een prachtig prachtige evenement. En ik, het overviel me ook een beetje, want ik ben natuurlijk twee jaar geleden gestopt. En ik ben echt een, een stuk rustiger geworden. En deze week ben ik gewoon weer een ongelijk projectiel geweest. De, en, en, aan de ene kant schaam ik me daarvoor. Aan de andere kant, ja, nou, dan, dan, soms som, som ben ik nou, nou eenmaal helaas zo. maakt ook, iets in je bakker. Maar ik ben niet de enige. Als ik vandaag hoor hè, op, de, op, op, de, op de tv uh, dat het leger wordt ingezet. En dat alle politieverlof in waren getrokken. En ik heb delen gereden van, van, van, van, van, van, van de route. En overal waren mensen van de NWS, overal waren ze cameraposities posities aan het vaststellen. Iedereen is gek geworden. En dat is eigenlijk hartstikke leuk Dat er erg gebeurde. Ermen, dat ijs... Dat ligt er. Ja, Jij ja, kan schaatsen. Ik kan schaatsen. Jij wil graag. Ja, maar ik kan ook makkelijk 200 kilometer schaatsen. binnen. Mij. Erben, laat het dan zien. Doe het gewoon. Nee, gaat, nee, nee, nee want, maar serieus, nee, want wat gaat je? Het, dan gaat het om, om, om, om de grote Erbenma's show. Het gaat, om, het gaat om dat we zometeen met z'n allen die tocht kunnen rijden. Maar neem wat vrienden mee... Die hebt ja. een clubje opgericht. Waarom gewoon voor jezelf? Niet omdat het, omdat het ja, moet, nou, omdat dat, je iets dat, moet laten zien. omdat maar Het maar dat leuk dat is. is nu ook. Uh, tuurlijk, en ik, ik wil misschien nog wel delen, delen van die Elfsteden toch rijden. En, uh, maar, maar daar gaat het niet om. Binnen mijn, daar gaat het echt niet om. Het gaat om dat we zometeen. dat het leger ingezet wordt. Dat er zometeen een, een groot feest. Wordt. Want ik hoor ook al mensen van. Het is één grote commerciële actie van iedereen. en iedereen wil ervan profiteren. De Elfsteden toch is het enige evenement. wat niet gepland is. Wat niet uit uit bepaalde marketingstrategieën wordt bedacht. Dat wordt, wordt bedacht vanuit het, je kunt het niet plannen. Dus het is allemaal improvisatie. Het is allemaal reageren ja. op dingen die er gebeuren. En dat maakt de echte ware dat dat maakt de ware, ware Nederlander weer het niet nou, a, maar zien. Aan de andere kant prachtig. Ik bedoel het ijs is op op je, bedoel, je kan hem schaatsen. Op sommige ja. plekken moet je misschien eventjes eh uh, ja, voorzichtig heb, het, doen. Nou, Persoonlijk heb Om gister... te kijken gewoon hoe het is. Nou, ik heb net heb ik al gedaan. Gisteren, als je bijvoorbeeld gisteren, toen kwam er in één keer al die kritiek op die ploeg die we opgericht hadden. Nou, dat was allemaal uh, nou, in mijn ogen begreep ik daar helemaal niks van. Maar ik had echt mijn telefoon zo'n rood gloeiend. En toen dacht ik ook, ik ben er ingestapt samen met, met, met Mark Tuitert. Toen heb ik ook gezegd tegen Mark van, uh, uh, weet je wat? Die telefoon aan de kant, wij willen gewoon lekker schaatsen. Het is geboren uit, uit, uit, uit liefde voor de sport en, on, en uit ons enthousiasme. Dus we zijn gisteren ook gewoon heerlijk geschaatst. We hebben hinderlopen, uh, staforen, bolzwart en vorken uh, maar gedaan die vier steden. Ja. Dat was hartstikke leuk. Maar Ik zou jullie nog komen reviteren. Hoe heet reviteren? Dat ook weer? Raviteren. Ja, dat kan nog steeds hoor. Kom dus, naar in Amsterdam op de grachten. Ja, zaterdag is ja, de, keuze, de, keuze, de, keuze kracht, de kracht, toch? Ja, ook hartstikke leuk. hoeven niet gerivertie, gerivertie. Nee, te ja, ja, je die gaan Ik iedereen die dat maar wil. Geen ja. Ja. probleem. Nee, goed. Blijf nog even zitten, Erben. Graag gedaan. Exit Holland. In Exit Holland. Bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland ook vandaag. En uh, tijdens deze speciale uitzending nemen we even een kijkje over de grens. Want hoe is het op dit moment in het buitenland. Uh, ja, dat was weer even mijn tekst weg. Hoe is het op dit moment in het buitenland, hoe zou het daar zijn, terwijl de Elfstedekort heel Nederland hier in haar greep houdt? Wat doe je bijvoorbeeld als je lid bent van de vereniging de Friese Elfsteden? Nou, Arne Doornembal woont in zuid soedan Daar is het in deze tijd van het jaar 40 graden. Ja, ik ben dus al bijna 10 jaar lang lid van de vereniging de Friese Elfsteden. Dus elk jaar maak ik graag met 10 euro-contributie over. Helaas dit jaar ben ik uitgeloot. Dus of je nou wel of niet komt, uh, heeft voor mij geen zin. Het maakt nogal een schuld van mij of ik zelf niet ingeloot ben. Want als ik wel ingeloot ben, dan begin ik dus wel degelijk al met de tenen, een stukken fietsen uh, hier in Afrika. Zodat ik denk dat ik een hele klein beetje zicht ben als het dan gebeurt. Een paar jaar geleden was ik wel ingeloot. En toen leek het er ook even op. Toen had ik echt al uh, met de KLM gebeld om te kijken of ik op een vlucht uh, eventueel zou kunnen komen. Hoe goed dat ze dit jaar helaas niet bij? Ik ga dat niet volgen. Uh, denk ik denk dat kan het niet hier, want ja, dan uh, weet toch niemand wat van de Elfstede toch is. Dus ik hoop echt dat die doorgaat en ik wens iedereen heel veel succes. Ja. Ja. ja, Arne Doornbal ja. dus. Ja, ja. In, uh, in Zuid-Soudaan waar het 40 graden is. Maar daar weten ze dus absoluut niet uh, waar ze zich uh, druk over maken. Of waar wij ons eigenlijk druk over maken. In Zweden zijn ze wel gewend aan schaatsers, maar als ze iets snappen van Elstedenkoorts. Hanna Zuring petterson vertelt. Ja, de Zweden schaatsen natuurlijk wel, maar uh, ze hebben helemaal geen schaatskoorts. Daar is niks uh, bijzonders aan. Maar uh, hier op mijn werk uh, zijn ze wel een aantal Nederlanders. En uh, wij zijn al helemaal op gespannen het zal doorgaan of niet. En uh, ik heb een Friese collega en die staat te popelen om naar huis te gaan, als het inderdaad doorgaat, om te gaan kijken. En uh, ja. ja, dan zullen we hier ook al een feestje bouwen. Ja, feestjes die... Daar haalt iemand mijn, mijn tekst wederom weg. <sanspreide> Zal ik even doorgaan? Feestjes die, ja, maak die, jij die, die, ja, die gaan we vast wel op meer plekken krijgen. Dat stond er in je tekst. Oké, okay, Mexico waar de zon volop schijnt. Jan Albert Hootsen vertelt wat hij allemaal doet... om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in Nederland. het is iets dat de Mexicanen natuurlijk helemaal niet hebben. Dus als zij dan weer horen over de, nee, die gekke Nederlanders... die ijzers onder hun voeten doen uh, in de winter... Ja, dan, dan is dat voor hen iets van een andere planeet... En uh, ze stellen me er altijd vragen over. Ze willen weten van nou, hoe is dat nou en hoe dik is dat ijs en uh, ga je hem dan allemaal naar buiten en et cetera. En uh, Delft de steden toch zelf. Ja, ik ga hem uh, volgen vanuit mijn huis uh, of vanuit de Nederlandse bar hier in het centrum. Uh, en uh, ik, ik volg nu al een tijdje alle voorbereidingen via internet en uh, iedere keer als ik naar Nederland bel, iedere dag, dan, uh, ja, dan stel ik toch wel de vraag van... Nou, gaat dat nu en weet je al hoe het zit met de dat weet et cetera? Ja, nou, nou dat wezen wezen we nu. weten we inmiddels, ja. Nou ja, nou ja. Uh, Olaf Koens in Rusland, dan nog eventjes, die, die is helemaal dol enthousiast en die had al stappen ondernomen om erbij te kunnen zijn. Ik heb mijn ticket vanuit Moskou uh, naar Amsterdam dat heb ik al gereserveerd. Als het goed is dus weet ik vanavond of ik uh, terug ga of niet. Kijk, uh, uh, ik, ik woon in Rusland, uh, het is hier uh, min 25, je kan bijna overal schaatsen, maar de helft steden toch, nou, die wil ik natuurlijk voor geen goud missen. Uh, ik ben geen Fries, maar ik heb heel lang in Friesland gewoond. Mijn ouders wonen in Inlopen, uh, die hebben de bedden al klaarstaan, uh, sterker nog de stretchers staan geloof ik al in de gang. Uh, ja, dat is zo'n groot feest. Uh, ik heb het voor het laatst meegemaakt toen ik 12 jaar oud was, dat was in Sneek, daar zag ik iedereen voorbij zoeken. Nou, dit feest wil ik absoluut niet missen. Het moet, het moet geweldig zijn. Ik denk, als zit je aan de andere kant van de wereld, moet je nog terugvliegen. Want dan pak je maar één keer, of hooguit een paar keer. Ja, de hoest die je hoort, dat is een uh, sportershoesje van uh, Erben Wennemars... die zich heeft ingespannen van... Heb je geschaat eigenlijk vandaag, Erben, nog niet? Ik heb vandaag... Ik wilde vandaag heel graag schaatsen bij het NK. Ja, maar duur, dat, dat verhaal ja. kennen dat ging niet door. Dat ging niet door. Nee, ik heb, vandaag, ik heb vandaag twee kilometer hard gelopen en ik heb... Uh, ik heb uh, anderhalf uur gefietst. Heb ben je niet gaan kijken ook bij het... Uh... Nou, het leek me niet verstandig dat, dat, dat ik daar mijn gezicht liet zien. Dat, uh, Waarom niet? Nou, dat, dan roep je weer allerlei... Uh, er komt er weer een discussie en het haalt de aandacht weg van, uh, van, uh, van het NK. En mm. ik heb, ik heb mooi, mooi voor de tv gekeken. En ik heb echt enorm genoten van, uh, van Jorrit Bergsma. Ja. Jan Maarten Heideman aan de lijn. Uh, marathon schaatser vond vroeger alles uh, wat er te winnen was. Uh, en dat wilde hij eigenlijk nog steeds wel. Kan ik me zo voorstellen. Jan Maarten, goedenavond. Hallo. Um, uh, wat dacht jij toen je hoorde dat het niet doorging? Ja, toch... ja op zich uh, jammer, maar uh, ja gewoon jammer, omdat, uh, tenminste ik rijd nou lekker, dus dan, uh, ja, dan mag hij direct komen. Ik heb een Elfstede toch, heel veel mensen vinden hem heel mooi, maar als wedstrijdrijder is hij uh, ja, met name mooi als je zelf uh, in vorm bent en dat, uh, dat heb ik niet altijd in de hand. 12 ja. twaalfde werd je vandaag. Ja, klopt. <coughs> wat vond jij er eigenlijk van dat uh, de plot van Erben uh, van niet meedeed? Nou, op zich... Uh, ja, Daar uh, ben ik eigenlijk niet zo heel veel mee bezig geweest. Ik hoop alleen dat er we volgend jaar gewoon weer uh, in de competitie mee gaat draaien. Hmm. Erwin, ga je volgend jaar in de competitie meedraaien? Dat is, dat is, dat is weer, weer voor, voor, voor, voor, voor volgend jaar. Ik vond het in ieder geval heel jammer... dat, uh, dat er zo een, heel veel kritiek was op uh, op, op hele ploeg. Want uh, het is allemaal geboren vanuit een bepaald enthousiasme. En, uh, en, en van de dadelijkheid, de, dan de, dan ploeg, dan de ploeg is opgericht... met uh, Johan ja, Uithagen, met uh, Mark ja. Ja. Om ui, als, uiteindelijk als doel om mee te kunnen doen ja, aan de elfstedentocht. En toen wilden jullie ook meedoen aan het Open NK En toen zei de rest van de ploeg, ja, dag. Ja, dat zeiden dus ze inderdaad. En dat we, maar dat, toen kwamen we bij dat... er dat ze vonden dat KPN te weinig deed in de schaatsen. Nou ja, ik vind als je 10 miljoen euro in, het, uh, in de schaatsen stopt, dan stop je er in ieder geval genoeg, genoeg in. In het hele schaatsen. En, het, en, en iedereen zegt dat, dat er één grote commerciële actie is. Maar het is gewoon, zij wilden gewoon faciliteren dat, dat wij mee konden doen. Ik vind dat een hartstikke, een hartstikke goed, goed uitgangspunt. En dat hebben ze aangehaald om ja. allerlei oude vetus uh, uit te vechten. Dat vind ik heel jammer dat dat, dat, dat, dat, dat gebeurd is. Want okay. er wordt op een gegeven moment getwijfeld aan. Uh, aan, aan, aan, aan, aan, aan hoe, waarom wij de, Elf, de toch wilden rijden. Nou, dat vind ik jammer. Nou, punt gemaakt. We gaan erover ophouden. Hey, hey, Jan Maarten ja, Heijdenman. Uh, um, die uh, toch die er dus niet uh, komt... heb jij iets speciaals uh, gedaan om er maar klaar voor te zijn? Ja, dat wel. Tenminste, ik heb jaren geleden een reken op een wisselsgaat. speciaal voor de toch? Wacht even. En wat? Ja. Ja, een klapschaats, die kun je gewoon heel snel wisselen. Dus uh, ah. als je bijvoorbeeld in sneek over zand rijdt of over een steentje... en dan je botte schaatsen, dan kun je bij... Uh, ja Als je een schaats hebt liggen in, in Stavoren of Franeker of Bolschart... Maar dat mag niet meer, hebben... hè? Ja, dat mag. Ja? Nee, en dan, dat is verboden. Nee, de wisselschaats mag wel. Oké. Okay. Maar de, de, dat, uh, tenminste, we hebben toen de reglement opgenomen... En, uh, moet je toch ja, even heel, heel goed de, reg de reglementen gaan, gaan, gaan bekijken? Want je mag volgens mij geen, geen, geen, geen, geen wisselsgaten meer, meer dragen. In bij Delft in... nee? nee, je mag ze niet meedragen. Dus je mag ze niet uh, meenemen. Maar je mag ze wel uh, klaarleggen bij, uh, bij een verzorgingspost okay. of zo. Waar je gewoon gaat wisselen. Maar je mag ze niet op de rug uh, ja, een paar reservebuizen meenemen. Maar ja, ik had een boel gewoon helemaal goed voor elkaar. We hebben ook, uh, ik heb ook een kluinschoen. Dus, uh, dus normaal gesproken dan, uh, dan was ik als eerste... Of, ja, dan kom ik misschien als... Uh, Misschien wel als laatste bij het ijs, ja. maar ik klik dan in één keer die schaatsen eronder. Dus dan zit je, ja, dan zit ik direct in de kopgroep. Dus ja. dat was je was, je, je was vandaag wel heel erg sterk, want je probeerde nog in, nog in, in, in de eindfase te demereren en je ging nog achter J Jorrit Bergsma aan. Ja, en ik had, ik, vanaf het begin uh, reed ik gewoon de hele tijd uh, echt lekker. Dus uh, ik heb wel zin om volgend jaar uh, er maar zoals, uh, als eerste naar, uh, naar de Broncovaart te brengen. Oh, en dan okay. mag je de kilometer sprinten daar. <laughs> Ja, uh, Rob Hadders, ook aan de lijn van uh, de ploeg uh, SOS Kinderdorpen. Uh, coach, ook goedenavond. Uh, goedenavond. rijder, sorry. Ja, is, ja, Job, zei, ik lees Rob, gewoon voor, Rob. die staat helemaal ja. niet waar. Dag Rob, goedenavond. Goedenavond. Ja, 32e, wat dacht jij toen je het hoorde? Ja, uh, grote teleurstelling natuurlijk. Dit is uh, het moment waar we met z'n allen op hebben gewacht in de marathonsport. En uh, dan gaat niet door. Ja, en uh, wat nu, uh, want het gaat niet door, wat mist de marathonsport dan, denk je? Ja, ik denk een gigantische uh, uh, uh, mooie kans om uh, onze sport te laten zien aan heel Nederland. En uh, ja, voor onszelf ook uh, ja, de, de enige kans misschien wel in je carrière om, uh, om de toch te winnen. Want dat is natuurlijk uh, ja, de droom van iedere Ja, Jan Maarten Heideband, denk jij inderdaad ook dat de sport uh, de, de toch nodig heeft om, um, om die boost te krijgen? Nou, of nodig heeft, het is gewoon een fantastisch mooi evenement om, uh, om mee te maken. Tenminste, als je dat wel vorm hebt. Als je, tenminste de laatste keer de 97, heb ik ook meegedaan en toen zat ik in de derde groep. En ik moet zeggen, dat is lang niet zo leuk dan, uh, dan de eerste twee groepen. Maar het is gewoon een ontzettend mooi evenement. En het is niet alleen voor de wedstrijd schaart, maar het is ook voor voor verzorgers, voor. Ja, ook voor journalisten, voor cameramensen. Gewoon echt iedereen die naar Friesland gaat, die, heeft, die komt met een mooi verhaal weer thuis. Mm. Hey, Rob, jij, jij zei net van ja. is misschien wel de enige kant in je leven om te rijden of om te winnen. Maar jij bent 28, geloof ik? Klopt. Ja, hoe, hoe, uh, want de gemiddelde leeftijd van een tourrijder is geloof ik dikker ja. 50. Maar om te winnen, kan, je, kan dat nog op je 38ste bijvoorbeeld? Oh ja, dat, dat moet absoluut kunnen. Er zijn uh, zat voorbeelden van markkelschaven die echt uh, bijna tot een vijftigste zijn doorgegaan en ook nog wel eens wedstrijden wonnen. Dus uh, ja, wat dat betreft is er nog geen man overboord. Alleen uh, ja, er is mij altijd verteld toen ik jong was van nou jongen, als je 28 bent tot je 32e, dan ben je in topvorm. Dus ja. Ja, voor mij moet hij nu, nu komen, zeg maar. En uh, ja, dat is dus nog even niet het geval. Ja, ja Erbe doet voor. Ja. Ik zag je bij de Wilderij door, en dacht je, nou, misschien volgend jaar ben ik ook nog nee, een top vorm. Nee, hem. nee, gaat het niet om. Om. Het ging even om die idee, maar Rob was inderdaad, uh, ik, wat, wat, wat, even, wat ik wel even interessant vind Rob. Je hebt vandaag bijvoorbeeld zo'n NK gereden, en heb je dan toch de hele dag in je hoofd van, ja, leuk zo'n NK, maar die toch, daar gaat het om? Nou, vooral op, op het moment dat je, zeg maar, uh, voelt dat je niet meer kunt winnen vandaag, ik had, ja... Hm. Ik had redelijk benen op dat we het nu al gehad hadden en uh, zo'n vijf ronden voor tijd had ik echt het idee van nou dit wordt hem niet. Hm? Ja dan vind je toch wel echt, dan denk ik van ja vanavond gaan ze het bekendmaken. Uh, ja, stel dat ik me nu helemaal kapot rijd dan, uh, hm. ja, dan kan ik misschien die energie beter bewaren voor mocht hij toch echt komen. Is de teleurstelling, ja. is de, de, de teleurstelling dan nu, nu, nu des te groter dat het vandaag eventjes uh, niet lukte? Nou ja. Ja op zich, uh, ik was gewoon niet goed bedoeld. Uh, daar kan ik wel heel teleurgesteld over zijn, maar ja ik, ik kon niet beter dus uh, dat valt nog me wel mee. Maar jongens, denken jullie allebei uh, dat als Erben meedoet, <coughs> stel nou dat hij volgende week of anderhalve week wordt, dat Erben überhaupt echt een kans heeft om in de top nee, nee, 10 nee, terecht maar... te komen, of niet? Nou, ik heb uh, een jaartje met Erben in de ploeg gezeten vorig jaar. En, uh, ja, op de alternatief in Oostenrijk deed hij het heel erg goed. Alleen, uh, ja, het is toch nog een heel verschil of je meerijdt in het peloton. Of dat je echt meedoet om de winst. dat ja. zijn er eigenlijk maar heel weinig die op een 200 voor de overwinning meedoen. Ja, dat klopt ja, helemaal. Ja, aan, de, aan de andere kant, uh, je, je weet nooit hoe een koenaarsvang. Nee, maar <lacht> dat, dat, dat klopt wel. Nee, maar dat is ook wat leuk van marathonsraadjes. Kijk, je kunt meerijden en, en dan zit je wel gewoon vol in de wedstrijd. Als je in zo'n peloton rijdt... Uh, kijk, ik kan geen wedstrijd maken. Helemaal niet. Dat zijn die jongen, die Rob Harder, die, die, die is zo ongelooflijk sterk. En die Jan Maarten Heideman heeft zoveel kilometer in de been zitten. En wat denk je dan van een Jorrit Bergsma? Dat zijn de mensen die echt voor de winst gaan. Maar er zijn ook een hele groep achter. Zo'n peloton die toch best wel lang mee kan rijden. Gewoon in de wedstrijd. Dat is toch geweldig? Ja. Goed, we gaan stoppen. Jan Maarten Heideman, Rob Harders. Dank wel. Ja, en uh, succes met de wedstrijden die nog komen gaan. Komen het week -einde, op dat mooie uh, zwarte natuurreis. Erwin, dankjewel. Graag of er dan. blijf je nog even zitten? Of ga je weg? Je we kijken we, we, we, we, we Je kijk blijft nog even zo. zitten. Heel Pak even. een blikje. Zo meteen nog meer, uh, hoe heet we ook weer? Het ijs van alle kanten. ijs van alle Met kanten. BNN en NOS. Um, ja, we hebben nog meer mooie verhalen van, uh, over teleurstellingen natuurlijk. Maar en over, over het, het, nieuws, opst ja, het, het opstappen voetbal. van uh, Fabio Capello Precies. als bondscoach van Engeland. Dat is toch wel opmerkelijk. Dat bedoel ik. Maar Krachtig eerst dan. even het nieuws van 10 uur.